1 uur. NPO Radio 1. Met Willemijn Veenhoven. Graaier, gehaaide bestuurder of toch gewoon een hele degelijke man. Wie is Jeroen van der Veer echt? Zometeen een profiel van een bankiersbaas in de Nieuws-PV. Maar eerst opnieuw geruzie over de groei van Schiphol. Dat nu in het uitgebreide nws Jan van der Putten. Luchtvaartmaatschappijen, transportbedrijven en de reisbranche... hebben het kabinet een brandbrief geschreven over Schiphol. Want ze zijn het er niet mee eens dat de capaciteit van het vliegveld... tot en met 2020 niet groeit. Schiphol op slot zetten heeft grote gevolgen voor de bereikbaarheid... het vestigingsklimaat en de werkgelegenheid, zeggen de ondertekenaars. Vanochtend werd bekend dat TUI, Corendon en EasyJet boos zijn... dat er deze zomer niet meer vluchten mogen worden uitgevoerd. Ze willen landingen van de winter, die overgebleven zijn... doorschuiven naar de zomer, zegt economieverslaggever Nick Wouters. Zo ging dat in het verleden. Als je er in de winter minder liet vliegen... dan kun je er in de zomer meer laten vliegen. En zij hadden er nog plaatsen over. Hè? Slots heet dat in de luchtvaarttaal. En ze dachten, nou, die kunnen we mooi deze zomer laten doen. En dan zijn er meer uh, vakantiereizigers die daar meer voor willen betalen. Kunnen we meer mee verdienen? Dus ze dachten, we kunnen dat deze zomer ook doen. Maar Schiphol zegt, nee, deze zomer gaat dat niet gebeuren... Want volgens Schiphol wordt het dan te druk. De luchthaven zit al aan zijn plafond van 500.000 vluchten. Wij kennen die verhalen nog van april, er echt uh, fout ging en mensen heel lang moesten wachten. Die foto's die op internet rondgingen van kijk eens hoe lang die rij is, ik sta hier al uren. Dat wil Schiphol voorkomen, want dan krijg je ontevreden reizigers, krijg je ontevreden reisorganisaties. Dus zij zeggen, dat gaan we deze zomer niet doen. We gaan die slots niet aan jullie geven. Vol is vol. En de reisorganisaties zijn nu boos en ze zijn naar de rechter gestapt. Die doet volgende week donderdag uitspraak. Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken... heeft de Nederlandse ambassadeur op het matje geroepen. Ook de ambassadeurs van onder meer Duitsland, Groot-Brittannië... Frankrijk en Polen moesten komen. Volgens de Russen krijgen de ambassadeurs een protestbrief... en ze horen welke maatregelen Rusland neemt... in het conflict over de vergiftiging van de Russische ex-dubbelspion Skripal. De Britten zeggen dat Moskou achter die vergiftiging zit. Rusland ontkent dat.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 Ja, het zijn camerabeelden waarop te zien is hoe de liquidatie van Redouan Bakali, de broer van de kroongetuigen, wordt uitgevoerd. Het zou uh, dus gaan om uh, goede kwaliteit, het beeld van de schutter. Uh, dat is opgenomen door beveiligingscamera's van het bedrijf van Bakali. Uh, dus ja, dat kan natuurlijk heel waardevol zijn om de politie verder te helpen in het onderzoek naar deze moord.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 Ridouan Bakali was de broer van de kroongetuige in de zogeheten Mokro-oorlog. Die kroongetuige was al bedreigd dat zijn familie zou worden vermoord... als hij namen ging noemen. Nou, nu is dus inderdaad zijn broer doodgeschoten. Iemand die helemaal niet bekend was bij de politie. Het lijkt er echt heel sterk op dat hij nou ja, niets met criminele zaken te maken heeft. En ja, dat is natuurlijk wel uitermate schokkend... dat een onschuldig iemand wordt vermoord, een vader van twee kleine kinderen... kennelijk alleen maar om een waarschuwing af te geven. Praat niet met de politie. En het is nog onduidelijk wanneer die beelden en of die beelden van de liquidatie van Bakali naar buiten worden gebracht. Dan is er een groot probleem met de veerboot op dit moment van Den Helder naar Texel. Het, uh, ja, er is een storing uh, van het eiland naar het vasteland, kan ook niet. Want wat is er aan de hand? Dat vragen van Kees de Waal, directeur van TESO, veerbootbedrijf. Goedemiddag. Een hele goede middag. Ja, wat is er gebeurd, meneer de Waal? Ja, wat er aan de hand is, is er bij uh, gebruik een brug om uh, nou, de schepen te kunnen laden en lossen. Dus op het moment dat u van de uh, van veerdienst gebruik maakt, dan komt u aan boord via een brug uh, van, van Rijkswaterstaat. Uh, nou, het probleem is op dit moment dat de brug in Den Helder uh, niet op of neer beweegt. En dientengevolg kunnen dus de schepen niet laden en lossen. En uh, is de veerdienst gestremd. Ja, en uh, vanaf hoe laat is dat al? Het probleem is ontstaan om tien voor twaalf. Oké, okay, is vrij recent uh, dus. En uh, ja, is dat een groot ding? Uh, wat moet ik me erbij voorstellen? Nou, het is in die zin een groot ding dat vandaag een van de drukkere dagen is qua vervoer. Uh, het is uh, natuurlijk uh, voor het paasweekend uit, dat hoef ik niet meer uit te leggen. Dus veel mensen komen ook naar het eiland om te genieten van een mooi paasweekend. Ja, die mensen komen nu richting Den Helder, of zijn in Den Helder. En die moeten dus helaas wachten, en uh, we weten nog niet voor hoe lang, op uh, vertrek van de eerstvolgende boot. Ja, liggen de mensen eigenlijk ook uh, op zee te wachten, zeg maar, tot ze aan, kunnen, uh, het, aan land kunnen? Nee, dat is niet aan de orde. De, oh, nee. de veerboot liggen in de avond en we wachten tot de brug gerepareerd is. En dan gaan we de dienstverlening weer hervatten. En wanneer denkt u dat dat gebeurt? Daar kunnen we geen mededeling over doen, dat weten we helaas nog niet. Nee, is het wel eerder gebeurd? Lang geleden gelukkig, en dat wil ik graag zo houden. Ja, ja, ja. Is ja, ja. ja, ja. Wat, wat ja. is lang geleden? Ja, vele jaren. Ja, oh, ja. Ja. Hoe oud ja. is die bruginstallatie eigenlijk? Uh, de bruggen zijn van 1964. Maar ja, met goed onderhoud uh, het is al mechanisch. moet het lang mee kunnen gaan. Hè? Ja, maar ja, wel balen met de Pasen. Dus uh, ik wens u heel, uh, heel veel sterkte, meneer De Waal. Dank daarvoor. Oké, okay. ja. goeiedag. Het veerverkeer naar, Tes uh, naar, naar Texel dus. Ander nieuws. Het kabinet wil de opvang van vluchtelingen in de regio verbeteren... en het asiel shoppen en doorreizen tegengaan. Dat staat in de migratieagenda... die staatssecretaris Harbers van Justitie en Veiligheid... naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. De Turkse president Erdogan is woedend op zijn Franse collega Macron. Die wil bemiddelen in het conflict tussen Turkije en Koerdische strijders... in het noorden van Syrië, samen met de internationale gemeenschap. En volgens Erdogan kiest Frankrijk voor een volstrekt verkeerde benadering... van het conflict in Syrië. Bij een brand in een appartementencomplex in Leipzig in het oosten van Duitsland zijn 17 mensen gewond geraakt. De politie houdt er rekening mee dat de brand is aangestoken. Duizenden Palestijnen in de Gazastrook zijn naar de grens met Israël gekomen om te protesteren. Ze hebben zich verzameld voor de mars van de terugkeer. Het protest, georganiseerd door de Hamas-beweging, moet aangeven dat de Palestijnen terug willen naar hun land dat door Israël is ingenomen. De man die bekend staat als de Chinese Jack the Ripper is veroordeeld tot de doodstraf. Hij heeft zeker elf vrouwen en meisjes verkracht en vermoord, zegt correspondent Evie Rammelo. Hij heeft elf moorden bekend en van vijf moorden is um, niet duidelijk wie het gedaan heeft. Daar wordt hij nog van verdacht. Uh, maar die elf moorden die zijn al voldoende om hem, um, ja, om hem te, te veroordelen tot, uh, tot dood. De 54-jarige Gao Cheng Jong maakte zijn slachtoffers in een periode van 14 jaar en die bijnaam Jack the Ripper kreeg hij vanwege zijn gruwelijke werkwijze, vertelt Ramalop. Hij zocht meisjes en vrouwen uit die rode kleding droegen en, en dan ging hij ze volgen en Um, ja, dan, als het dan uh, uitkwam, dan sloeg hij toe. Hij sneed hun keel door en verminkte de lichamen. Uh, soms haalde hij zelfs organen uit het lichaam. Um, en uh, ja, dit speelde allemaal tussen 1988 en 2002. En het jongste meisje dat hij uh, vermoorde, was acht jaar oud. En in augustus 2016 werd de man opgepakt. De Chinese politie kwam hem op het spoor... toen zijn oom DNA moest afstaan aan de politie... voor weer een ander misdrijf. Het gaat nog steeds niet goed met de vlinders in Nederland. Vorig jaar gingen er van de 47 gemeten soorten 23 achteruit. Dat blijkt uit cijfers van meetnet vlinders en het CBS. Een van de probleemgevallen is de heivlinder. Die heeft onder meer last van het dichtgroeien van heidevelden... door de toenemende hoeveelheid stikstof in de grond. Onder meer afkomstig uit de landbouw. De vlinders worden elk jaar geteld door vrijwilligers... op ruim 800 vaste routes, verspreid door Nederland over 1 het weer op de meeste plaatsen droog. Er is wat zon, het wordt 10 graden in het noorden en 14 in het zuidoosten. Vanavond gaat het regenen, morgen dan weer wat zon. In het noorden nog wat regen en tijdens de paasdagen op meer plaatsen regen. En dan wordt het 5 tot 10 graden. De Erwin Erwinard. Ja, de traditionele goede vrijdagfiles. De paasdrukte, ook vanuit Duitsland natuurlijk, is op gang gekomen. Ook ongelukken, dit zijn de files met de meeste vertraging. Om te beginnen bij de A2 Eindhoven richting Maastricht. 6 kilometer tussen Knopentehocht en Valkenswaard. De weg is vrij, de vertraging een kwartier. Op de A12 Utrecht Arnhem is de weg ook weer vrij, tussen Wageningen en Grijsoord. 20 minuten vertraging. De paasdrukte op de A12 Duitse grens richting Arnhem. Voorlopen nog niet voorbij. 25. 20 minuten bij Duiven. A15 Gorkum richting Nijmegen. Na een aanrijding met drie auto's bij Tielwest is de, hoofdrijbaan, of de rijbaan dicht en wordt het verkeer er langs gevoerd via de vluchtstrook. De vertraging is maar liefst drie kwartier. Omrijden kan via Sertogenbos. A2, A59, A50. A28 Utrecht richting Zwolle. Na een ongeluk tussen Soesterberg en de Hoeverlaken. een half uur vertraging. De weg is net weer vrij. Met de boot naar Tessel Dat duurt wat langer dan. Anders op de N250 de kooi richting Den Helder. Anderhalf uur vertraging bij Den Helder door technische problemen. En in het zuiden op de N280 Duitse grens Roemond tussen de Duitse grens en het outletcentrum 40 minuten vertraging. In je werk ben jij het geweten. De rots in de branding die er altijd was en altijd zal zijn. Dat wordt gewaardeerd. Maar uh, wie voorkomt er dat het te behoudend wordt?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 Kijk op werken bij NS.nl, NPO Radio 1. We weten dat we de leider van de VNN, De Nieuwsbv. Goedemiddag. De mannen van Bureau Sport die staan weer te trappelen. En dat is niet voor niks, want ze hebben een hartstikke mooie line-up. Met vandaag een vooruitblik op de Ronde van Vlaanderen. Bijgestaan door een iconische wielercommentator en de vrouw van topfavoriet. Ik zou luisteren. Dat is straks dus om half twee. Maar eerst: Oh, Den Haag. Ja, wie wil weten wat stoïcijns betekent, moest woensdag in Den, in Den Haag zijn. Daar legde ING-commissaris Jeroen van der Veer nog een keer uit... waarom hij ING-baas Ralf Hamers loonsverhoging gaf. Nou, de kwade Kamerleden kregen hem niet warm of koud. Reden genoeg voor Peter K. en David van der Wilde... om eens uit te zoeken wie deze man eigenlijk is. Alsof de heer van het Duister op het matje moet komen... Dat is de sfeer deze woensdag in Den Haag. Kamerleden zijn kwaad op Jeroen van der Veer. De IRG-commissaris die een bankier een extreme loonsverhoging wilde geven. Als voorzitter maak ik het niet vaak mee dat een Kamer zo eensgezind is in de veroordelings. De die zijn het zat dat gegraaien van die bankiers. Ook bij de VVD was de verbazing groot. Habers is geen Messi. Totale zelfoverschatting. Maar uiteindelijk vindt u het nog steeds wel degelijk een heel goed idee... om het salaris met 1 miljoen euro te verhogen. De bankiersbaas wordt verbagoed op de grill gelegd. Maar Van der Veer blijft koel. Cool. Wat zeg ik? Ijskoud. Mevrouw Leijten, ja, u vindt dat ik moet opstappen. Misschien past dat in het politieke denken. Maar in het bedrijfsleven vindt dat toch iets anders. Als je zelf het idee hebt dat je een keer je beleid. nou eens gaat uitvoeren waar je voor bent aangesteld. Deze man is namelijk niet zomaar een grijze commissaris. Hij is een oude haai die door de Haagse guppies ter verantwoording wordt geroepen. Mr. Bean, zoals zijn dochters hem noemen, is een machtige man. Van der Veer is een nerd met gevoel voor de economie... die vanaf zijn 27e naam maakt bij Shell. Hij vliegt de hele wereld over voor olie... maar blijft een Hollander in hart en nieren. Zuinig en een schaatser. Dus als in 1997 de elf steden tot wordt gehouden... vliegt hij vlug op en neer uit Houston om ongetraind mee te rijden. Schaatsen gevonden in Den Haag, razendsnel naar Leeuwarden... Vijf voor zes ingeschreven, schaatsen geslepen. Allemaal dankzij de familie Hofmeester, zo'n Friese familie waar je dan hier blijft. Ja, ja en ik had al tien jaar niet geschaatst. Oké. Okay. Ja, <laughs> ja. dan is het volkomen logisch dat u ook de tocht uitrijdt. Niet waar? Ja, ik was zes voor twaalf binnen. Ik heb de nee. grootste belangstelling zitten <laughs> zes kijken. Zes voor twaalf binnen. Ja. Het is van de veer ten voeten uit. Een doorzetter. Een vriendelijke harde werker. Hij luistert lang, maar beslist snel. Hij is to the point, slim en kordaat. Zo wordt hij in 2000 de Nederlandse Shell-baas. Dat lijkt een opstapje tot CEO. Maar Jeroen wordt gepasseerd. Shell wil oliemannetjes en van de is zijn chemicus. Hij houdt van gas. Groene energie. Ja, dus het is niet de kwestie van vandaag groot zijn. Maar dan kan je dus morgen groot zijn als je echt iets hebt... wat veel beter is dan bewijs van spreken als olie en gas. Dat ja. klinkt even raar, misschien uit mijn mond, maar nee. daar draait het natuurlijk ja. om. Het is min of meer bij toeval dat hij toch aan de macht komt. In 2004 blijkt dat Shell heeft gelogen over de eigen olievoorraad. De top vertrekt en van de veermacht de rotzooi opruimen. De boeken komen op orde en de duurzame energie gaat de deur uit... Of wordt minder belangrijk. Alternatieve energie, als iets te duur is. dan heeft het heel geen zin om daar te grote fabrieken voor te bouwen. Dan schiet je niks meer op. Van der Veer gaat op zoek naar nieuwe gas- en oliebronnen. Daarvoor komt hij op de koffie bij de grote der aarde. Wereldleiders van Saoedi-Arabië en Colombia. tot Zuid-Afrika en Rusland gooien de deuren voor hem open. Iedereen wil naar hem luisteren ondanks zijn bepaald niet-vlekkeloze Engels. Zelfs het Kremlin rolt de rode loper voor hem uit. Shell is zelfs het enige westerse bedrijf... dat een gasveld in Rusland van Poetin mag kopen. Maar de Russen willen dat het staatsbedrijf Gazprom... meeprofiteert van de gasopbrengsten. Van der Veer stijgt en vraagt Balkan om hulp. Samen met de Nederlandse regering ruzigt Jeroen met de Russen. In 2005, tijdens het staatsbezoek van Poetin, staat de vlam in de pan. De top van het Nederlandse zakenleven die zal hij al zo meteen gaan ontmoeten. Rond een uur of twee vanmiddag zal hij in de Amtswoning van burgemeester Cohen... gaan praten met een twintigtal afgevaardigden onder andere van Shell. Arslo. Daar, in de werkkamer van de Amsterdamse burgemeester Job Cohen... krijgen Van der Veer en Lauders-Jan rond het ruzie met Poetin. Te verliezen. En tijdens de Europese top in Brussel heeft premier Balkenend ook zijn zorgen geuit... over de problemen van Shell met de Russische overheid. Voor het olie- en gaswinningsproject Sakhalin 2. De Russen willen alle energiebronnen liever in eigen hand houden... en daarom willen ze Shell dwingen het meerderheidsbelang in het project... over te dragen aan het staatsbedrijf Gazprom. Het laat de banden tussen Van der Veer en Den Haag zien. Hij is de man die met Beatrix en Balkenende meevliegt op staatsbezoeken. De man met toegang tot ministers en premiers. Van der Veer is misschien zelfs belangrijker in de wereld dan de Nederlandse regering. Maar na vijf jaar als CEO en dik 30 miljoen euro rijker, neemt hij afscheid. Je bent nooit klaar. Je moet ook nooit te lang willen blijven. Maar gaat u dan helemaal niks meer doen? Dat zit helemaal niet in. Mijn... Ik denk dat ik daar heel onrustig van word als ik niks moet doen. Zozeer zelfs dat Van der Veer na zijn afscheid als Shell-baas belangrijk blijft. Hij reikt de commissariaten aan één. Hij trekt aan touwtjes bij Unilever, ING, Boskalis, Sted het Nationale Toneel, het Concertgebouw, de TU Delft en ga zo maar door. Hij is de man die over de beloning van bestuurders besluit. Grote verontwaardiging over de salarisverhoging van ING-topman Ralf Hamers. Hij verdient nu nog jaarlijks anderhalf miljoen euro. En het wordt drie miljoen. Volgens de bank noodzakelijk, politici snappen er niets van. En dat is waarom hij nu op het matje moet komen... Op en val Maatschappelijk onderschoft. en getuige van een stuitende arrogantie van, uh, van de ING. Totaal wereldvreemd. Dat lijkt helemaal nergens op. gaat alle perken te buiten. En ik roep ook uh, de commissarissen op. om op een besluit terug te keren. Dus uh, we moeten de wet aanscherpen. zodat dit niet meer kan. Maar Van der Veer vindt het onzin. Het gaat hier om grote bedragen. Maar... Om de top dus ook vast te houden, moet je voor zo'n internationale bank inderdaad stevige pakketten betalen. Zoals hij zijn hele carrière de boosheid om bonussen al belachelijk vindt. Bovendien heeft hij op 21 februari al terloops aan Wopke Hoekstra van Financiën verteld dat die loonsverhoging eraan komt. Maar zoals de premier een pissig opbelt, de bankaire sector hem vol onder druk zet en Hoekstra met wetgeving dreigt, wordt de bonus ingetrokken. Hij lijkt losgezongen van de werkelijkheid als hedendaagse aristocraat... die enkel in de hoogste kringen verkeert. Zo bedenkt hij voor de NAVO een nieuwe strategie. En kennen ze hem tegenwoordig in Den Haag als adviseur... over duipboten en andere defensievraagstukken. Hij is zo'n zwaar gewicht dat een schouderduwtje al genoeg is... om de minister van Buitenlandse Zaken te laten vallen. Want het antwoord van Vladimir Poetin was op de vraag... wat hij verstond onder Groot-Rusland... Maar naar nu blijkt dat topman Van de Veer van uh, Shell... destijds helemaal niet dit op die manier gehoord heeft. Dus nu staat de Zijlstraat er helemaal slecht op. Het zet kwaad bloed in Den Haag. Ik ben benieuwd wat er op het Pinhof gebeurt... als hij zijn volgende plannetje ook voor elkaar krijgt. Het verhogen van salarissen van universiteitsbestuurders. Mooi. Meegeluisterd heeft Pieter Kouwenberg... die als boardroom-watcher van het Financieel Dagblad... de belangrijkste bestuurders van Nederland, van Haver tot Gord, kent. Meneer Kouwenberg, goedemiddag. Goedemiddag. U kent Jeroen van der Veer, u ziet hem ook wel eens. Hoe, hoe vaak ziet u hem ongeveer? Nou, uh, uh, ik denk uh, twee keer per jaar. Twee keer per jaar. En, dan, en, en dan, af en toe bel ik hem. En dan luncht u lekker decadent, kan ik me zo nee, voorstellen... Nee, nee, in een drie sterrenrestaurant restaurant. Nee, nee, nee, we drinken in een... Uh, Haagse etablissementen, kop koffie en die betaalt hij altijd. Ja, lekker sober? Ja. ja, maar meneer Van der Veren is. Uh, hij verdient wel veel geld. Maar als ik u vertel dat hij. Uh, hij, hij werkt bij. Uh, of hij is veel tijd kwijt aan het platform Beta Techniek. Dus het technisch onderwijs in Nederland uh, prom promoten en naar een hoger niveau tillen. Hij komt altijd op de fiets naar. Uh, vanuit Wassenaar naar Den Haag fietst. Hmm. En tot vorig jaar was dat een, een stalen ros... met een Sturmi drie, en drie versnellingen apparaat erop... zoals mijn vader die nog had. En nu? En nu heeft hij, zag ik bij het Kamerdebat afgelopen woensdag... heeft hij zich een bescheiden elektrisch fiets aangeschaft. Maar dat mag ook wel voor een man van zeventig. Hij staat nu te boeken als een zonder gevoel... voor de samenleving waarin hij leeft. Vindt u dat terecht? Zo te horen, nee, zo, nee, helemaal niet eigenlijk. Uh, um, ik, ik snap het beeld wel. Uh, het is makkelijk scoren, denk ik, op dit moment... met bankiersbeloningen. Uh, ik snap het ook wel waar het vandaan komt. Maar um, als je je verdiept in Van der Veer... Um, dan zul je een aantal dingen zien. Eén, um, um, uh, hij is zelf helemaal niet bezig met, uh, met geld... Ik, ik vertelde al het verhaal over de maar dat fietsen. Maar dat hoef ik niet uh, echt, als je uh, 30 miljoen hebt, maar goed. Nee, dat is waar, <lacht> dat is waar. Maar uh, sommige mensen krijgen dan van die bizarre hobby's... als zeilboten en grote auto's... en. Um, uh, uh, andere hobby's. Um, ja. uh, dat, daar heb ik hem niet op kunnen betrappen. Nee, maar u zegt hij is niet echt bezig met geld. Maar zoals Peter al zegt, hij heeft dik 30 miljoen verdiend in de laatste vijf jaar. En, en dat hoorden we net in die mooie reconstructie. Hij pleit continu voor gigalonen. Nou, de man is nee, toch wel degelijk hij, bezig hij, met geld. Hij, hij pleit niet voor gigalonen. Um, uh, Van der Veer uh, is, uh, uh, is een ingenieur um, ja. uh, in Delft opgeleid. En uh, die mensen, uh, en vervolgens bij Shell gewerkt, een van de grootste bedrijven ter wereld. Ja. En hij heeft zich daar um, uh, uh, heeft zich in die studie, en zoals de man ook zelf is, uh, hij is dol op problemen. En um, met die problemen uh, gaat hij dan uh, aan de slag ja. door gewoon met een aantal mensen te praten. En dan ja. zoekt hij naar een oplossing. Maar vindt, u een, het, vindt het, u een loonsverhoging van 50% procent, hè, tegenover 1,7% voor de gewone ING'er? Ja, dat is toch wel een gigaloon te noemen. Maar dat, dat heeft hij niet zo gezien. Nee, omdat hij, um, hij kijkt naar... Um, ik heb een opdracht uh, om uh, te zorgen dat uh, ING de beste mensen heeft... Nou, dan maak ik een analyse van wat betalen concurrenten van ons. Mm -hmm. Daar moet ik dan in ieder geval niet te veel uit de pas lopen. Ik hoef niet meer te betalen, maar niet uit de pas lopen. Vervolgens discussieer je met je aandeelhouders erover. Ja. Of met de overheid erover. wat vinden jullie nou een gepaste uh, uh, peer group? Heet dat dan in chic Engels? Maar... Vergelijkende groep. Nou, daar nee, ga dat, ik dan in zitten dat geloof en dat voel ik uit. Het lijkt wel of je een beetje het gevoel met de samenleving een beetje verloren is. Um, nou, uh, um, yep. hij, kan, hij kan niet zoveel met emotie. Hij is wel een man van, um, uh, ik discussieer er met je over... wij praten lang erover, en als we dan het eens zijn... Bijvoorbeeld met financiën of met je aandeelhouders. Want hij vindt dan dit dan maar emotioneel het gedoe eigenlijk, die opheffen. Over... Nou, ik, ik vond een heel mooi voorbeeld tijdens het, het, het Kamerdebat. Um, was er één Kamerlid dat zei, meneer Van der Veer... u begrijpt er helemaal niets van, u moet aftreden. Toen zei Van der Veer, goh, uh, uh, ik hoor u, maar één... ik heb vorig jaar al aangekondigd dat ik dit jaar eind april ga aftreden. Ja. Dus... Uh, waarom zou ik dan nu moeten aftreden? Twee, ik weet dat in Den Haag er iets geldt... als ministeriële verantwoordelijkheid... maar in het bedrijfsleven denken we er anders over. Dat was mevrouw, gras... mevrouw Leijten die dat zei, inderdaad. Mm. Die kan het wel op een indringende manier zeggen. Heeft hij daar een gevoel voor? Begrijpt hij dan wat ze bedoelt? Waarom ze die emotie toont? Uh, um, um, ik denk dat, dat daar een, een achilleshiel van hem zit. Hij, hij uh, uh, bekijkt de zaken rationeel... En uh, wat ik al zei, uh, um, hij is dol op uh, problemen oplossen. Ja. Dus als er een uitdaging is, ja. gaat hij er naar kijken. Hij nee, praat dat... met mensen en hij ja. zoekt een oplossing. Uh, wat wel opmerkelijk was, is dat Wopke Hoekstra, onze minister van Financiën... de toppers uit de bankaire sector en premier Rutte... op hem hebben moeten, ook moeten waterboarden Oho. en voorzorg <lacht> moeten bellen... Uh. Om, uh, die nieuwe om, en met dreigen met nieuwe wetgeving om hem op andere gedachten ja. te brengen. Ja. Ik bedoel, dat is nogal wat. Zeg. Er moet wel wat geweld ingezet worden voor die man. Nou ja, uh, uh, draai het eens om. Hij heeft uh, uh, zijn topbestuur in Nederland vier jaar geleden... meneer Hamers beloofd, van, uh, uh, bij ING betalen we X. Uh, uh, dat is tussen de 3 en de 5 miljoen. Dat is uh, concurrerend en dat betalen we. Maar ik ga je dat nu niet betalen, want dat kan niet. Uh, uh, je krijgt, hoe bizar het ook klinkt... Je krijgt 1,8 miljoen. Uh, dat is natuurlijk nog steeds belachelijk veel geld. Mm. Maar um, je krijgt dat. En omdat het nu niet kan, economie, uh, de staat, uh, de afspraken die ik heb gemaakt. Ja. Maar als de tijd daar is, dan breng ik je weer naar het niveau wat. Uh, uh, past bij wat een ING-bestuurder verdient. Nou, daar houdt hij zich aan. Ja, D dit is toch een. Want u, u benadrukt steeds van: het is een probleemoplosser. Ja. Dat, dat, dat geloof ik. Hij heeft in Delft gestudeerd, een echte technocraat. Die man die houdt daarvan. En dan toch blijft het natuurlijk een beetje raar dat je een ontzettend probleem creëert en dat je dat vervolgens niet oplost, nou ja, een beetje te laat oplost. Nou. Zou, het er, zou het er ook mee te maken kunnen hebben dat hij, hij heeft natuurlijk al jaren met de allerbelangrijkste mensen van de wereld opgetrokken? Dan verlies je toch misschien ook een beetje het contact met de gewone mens. Ik sluit dat niet uit. Uh, uh, uh, uh, maar het grappige is. Toch is losse uh, van de wereld. Ik, ik heb precies die discussie met hem gehad mm -hmm. uh, uh, over het integratievraagstuk. En toen heb ik ook uh, um, de loonkloof, um, uh, wat er nu in de samenleving aan de gang is. En um, toen hadden we het ineens over uh, um, uh, de integratie van alle getonen. Yeah. En um, toen zei ik van ja maar goed, daar houdt hij zich natuurlijk niet bezig mee. En ja. Hij zegt, ja, wel degelijk, ik ben door de Schilderswijk gefietst... en ik heb met mensen gesproken. En uh, dat zie ik hem ook doen. Hij is heel toegankelijk en hij gaat ook naar mensen toe... en gaat dan hm. mensen vragen van, wat is uw probleem? Okay. Alleen toen heb ik wel gezegd, ja, maar u woont niet in de Schilderswijk... dus u, gaat, u fietst er even doorheen, u praat in een cafeetje met uh, lokale inwoners... en u heeft dan een gevoel wat het probleem is... Maar, en dan schrijft u een advies, hij, maar u woont er hij, niet. Hij kan snel een indruk krijgen, blijkbaar. Zeg, voor deze kwestie ING was er een opmerkelijke kwestie... namelijk de zaak Halbe Zijlstra. Ja. De minister van Buitenlandse Zaken had dus verzorgen... dat hij met Van der Veer bij Poetin was geweest in de Dacia. Ja. Nou, dat leek nog net goed te gaan, totdat Van der Veer zei... dat het hele verhaal klopt ook qua de strekking van het verhaal... klopt ook niet. Ja. En toen ging Zijlstra pas echt onderuit. Bij de VVD ja. zijn ze nog laaiend erover. Ja, klopt. Wat voor kunstje was dat? Heeft, is Van der Veer onder druk gezet door Shell... om opeens zijn, zijn bewering in te trekken? Wat denkt u? U kent hem. Uh, um, wat, ja. ik, wat ik heb begrepen... nee, ik probeer het even van, van begin tot eind te vertellen. Wat ik heb begrepen is dat de Volkskrant op de hoogte was... of uit erachter was gekomen dat, ja, van, de dat Veer, ik... van der Veer de bron was. En ja. uh, die hebben bij Van der Veer gevraagd. Het was u de bron. Van der Veer jokte niet... Als, als je hem op de man af uh, uh, vraagt van hoe zit dat... dan krijg je gewoon het antwoord. Ja, maar vond hij gewoon dat de waarheid naar buiten moest komen... of speelde er ook en andere belangen misschien? En vervolgens heeft Halbe Zijlstra gezegd... dat zijn bron van de veer dit had gezegd. Ja, ehm, ja. uh, ehm... Uh, uh, uh, uh. Ik, ik, ik kan niet in zijn hoofd kruipen. Ik heb het er niet met hem over gehad. Maar ik weet denkt... dat de volkskant uh, toen bij hem teruggekomen is van... Ja. Zijlstra zegt dat u... Uh, dit ja. heeft gezegd. Klopt dat. U heeft tegen ons namelijk... iets anders gezegd. Dus hij dacht gewoon... de waarheid moet op tafel komen. Denkt, ja. u, denkt u dat het zo simpel is? Dat kan hoor. Uh, uh, <laughs> ik, ik heb hem niet... Ik, heb, ik ken hem nu... een jaar of zes. Ik... Uh, uh, um, hij heeft natuurlijk met, met uh, machtsmensen als Poetin onderhandeld. Ja. Dus hij staat zijn mannetje wel. Maar ik heb hem nooit uh, uh, kunnen betrappen op roddelen over mensen. En ik heb hem nee. ook nooit kunnen betrappen op um, zeg maar, um, uh, de wens om iemands pootje te lichten. Nee. Goed, nou daar laten we het bij. Halve 6, denk ik, als hij dit hoort, denk ik, nou ik ga nog wel eens even met hem bellen. Ik wil toch wel even weten hoe het zit. <laughs> Dan horen we dat graag een keertje. Pieter Kouwenberg, dank u wel. Graag gedaan. NPO Radio 1. Dit was hem, de Nieuwsbv van deze week. Graag tot maandag. We zijn er ook met Tweede Pasdag. Nu veel plezier met Frank Evenblij en Erik Dijkstra in Bureau Sport. Maar eerst het, het nederlandsjournaal Jan ja. van der Putten. Hey, het is half twee. Bij de ja. mars van de terugkeer in de Gazastrook uh, zijn zeker drie Palestijnen om het leven gekomen en 365 mensen zijn gewond geraakt, Dat zegt een Palestijnse regeringsfunctionaris tegen persbureau AP. De Palestijnen gooien met stenen en branden de autobanden en het Israëlische leger gebruikt traangas. De Nederlandse ambassadeur in Rusland is ontboden op het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken. En ook de ambassadeurs van onder meer Duitsland, Groot-Brittannië, Frankrijk en Polen zijn op het ministerie geweest. Luchtvaartmaatschappijen, transportbedrijven en de reisbranche hebben het kabinet een brandbrief geschreven over Schiphol. Ze zijn het er niet mee eens dat de capaciteit van het vliegveld tot en met 2020 niet groeit. En Tessel is niet bereikbaar doordat de veerboot niet kan varen. Sinds het middaguur is er een storing aan de bruginstallatie in Den Helder. Dus daar kan niet worden geladen en gelost. Dankjewel Jan van der Putten. We gaan naar het verkeer. Jolanda van der Velde. Momenteel 33 files bij elkaar, 160 kilometer. Het voor een deel vakantieverkeer ook hier en daar wat ongelukken. De files met de meeste vertraging die staan nog steeds wel op de A12... Duitse grens richting Arnhem. Veel vakantieverkeer vanuit Duitsland onderweg... tussen de grens en Duiven, meer dan een half uur vertraging. Er was een ongeluk op de A15 Gorkem richting Nijmegen. Tussen knopen Del en Tiel West zijn net de reisroken weer vrijgegeven. Reken op nog zo'n 25 minuten vertraging. Een kapotte vrachtwagen op de A58 Tilburg richting Eindhoven... tussen Borges best 40 minuten vertraging. De rechterrijsschok is dicht. En op de A58 van Tilburg naar Breda. Tussen Tilburg en Bafel 40 minuten vertraging ook. En daar is de linkerrijstrook dicht. Het was ook in het nieuws door een storing... geen boten tussen Den Helder en Tessel. De vertraging aan beide kanten loopt behoorlijk op. Op de N280 Duitse grens richting Roermond... staat 6 kilometer en reken daar op 3 kwartier vertraging. <truimert> Eerst even een korte dadaïstische ode aan de Ronde van Vlaanderen. Want zondag, dan is het weer zover. En dan gaan we genieten van Berendries, Haaghoek, Oude Kwaremond... Paddenstraat, Holleweg, Kapelmuur... Raffitailleren, draaien en keren, remonteren, triomferen. Kruisberg, Koppenberg, Wolvenberg, Taienberg, Canariberg, Paterberg. 266,5 kilometer. 800.000 Belgen langs de kant. 700.000 daarvan zo dronken dat ze hun eigen naam niet meer weten. En de hele dag horen we die namen. Tom Bonen, die is al gestopt, doet zondag gewoon mee. Frank van den Broeken, die is al dood, doet zondag gewoon mee. Eddie Merks, de grootste, die zit voor de tv. En op tv horen we dan de hele dag een onbegrijpelijke taal... die alleen dieren en kabouters echt kunnen begrijpen. Opgepast, alles ligt nog op een zakdoek. Het is zover, het varkentje ligt op zijn patatten. Jan Dori, die geeft er een patat op. Hij rijdt ze, dat hun reet kraakt. De duiven zijn binnen, hij is ribbedebie. Het schaap is de preut af... En even na vijven weten we dan de winnaar. Maar hier alvast zijn naam, Nicky Terpstra. Dit is Bureau Sport. Twee topwitte heren blikken terug op de afgelopen sportweek. Wat waren de klappers? Wie faalde hopeloos? En welke prestaties gaan de boeken in? Hij staat! Het is ongekend! Hier zijn ze, strak in trainingspak. Erik Dijkstra en Frank Evenblijf. Ja, buitengewoon goede, goede vrijdagmiddag. Je luistert weer naar een nieuwe aflevering van Radio Bureau Sport. Yes, en het komende half uur kijken we terug op de afgelopen sportweek... en kijken we vooruit naar al dat moois dat dit weekend nog gaat brengen. Ja, we bellen bijvoorbeeld met AZ-scout en eenmalig international Barry van Galen... over de kakelverse internationals van AZ. Ja, en we blikken vooruit op Vlaanderens mooiste... met de beste wielercommentator ter wereld, José de Kouwer... en met de vrouw van Nicky Terpstra. Ja, en Curaçao maakte net zoveel kans op deelname aan het WK Voetbal... In 2022 als Nederland, zegt de bondscoach van Curaçao zelf. We checken zo even of hij het wel helemaal goed met hem gaat. Ja. En in de voorwagen vitesse trainer Henk Vrezer over zijn degradatie naar Sparta. Ja, dat en veel meer tot twee uur in Radio Bureau Sport. Heb jij die vals spelende Australische cricketer nog gezien? Dat kan toch echt niet? Kom op, man. Jij speelt nog vals met dat, Frank. Even. Ja, nee, oké. Okay. Maar dit ging zo knuppelig. Die jongen die wilde dus met plakband, een stukje tape... die bal ruw maken door, door even langs het zand en kiezeltjes ja? te gaan. En dan kun je hem anders gooien, dan krijg je een andere swing. Maar dat tape wat hij daarvoor gebruikte, dat was knalgeel. En hij deed alsof niemand het zag. En dan verstopte hij dat zo in zijn broekje. Ja, zo bij zijn apparaat. Ja. Goor verhalen eigenlijk. Over gore apparaten gesproken. Uh, voetballer van FC Groningen Lars Veldwijk die haalde even zijn persoonlijke versnellingspookje uit de broek in een vlog van zijn vriendin Monika Geuze. Het lijkt erop dat Monika flink geblunderd heeft in een montage. waardoor haar volgers meer van haar vriend Lars te zien krijgen, dan de bedoeling is. Oh, ik zit je naar beneden. Slummen. Kom maar eventjes. Nee. Huh? Nee. nee. heb nee. nee. een piepel uit zijn broek oh, gehad. Lars heeft een uit zijn broek Hoe kom je nou aan zo'n enorm smerig fragment? Ik dacht dat jij gewoon de hele week lekker view en had zitten kijken. Heb ik natuurlijk ook, man. Heerlijk. De Belg Yves Lampaard. Die won woensdag een loodzware editie van Dwars door Vlaanderen. En hij kon al heel snel na de koers zelf een prachtige analyse geven. Mocht hij, mocht hij. Oh, wij zijn zo content. Het was mijn roep je al. Wacht en achter tuinbaar. Toen nog wel verder. Die zag ik maar Reed op de kruisbar. Ik was te kijken. vlot mee. Vind je die mooi? Ja. Ja, ik, kan het, ik, ik heb zelfs moeite om dit te verstaan. En ik, ik word ook wel de Ivo nieuw van de streekdaler genoemd. Ja. Nou, in België hebben ze trouwens ook uh, onze Jan-Willem van Schip ontdekt. Die praat hij soms zo warrig. daar had oud-crimineel Martin Kok zich niet voor geschaamd. Ik muziek goed, win mee uh, naar de finish. En uh, <tie> ja, je moet gewoon motherfuckers. <tie> <tie> hij is toen uh, verneukt, want ik zat in het wiel van de mare. Ja, het voelde zo fucking goed. Die, uh, oh, dat is niet zo'n ineens taalgebruik, maar ik ga even fietsen. Lekker met die, met die smerige is ah, als, Alsof de bloed wordt opgehoest. <laughs> Ongelooflijk. We blijven even in België. Daar doen ze namelijk aan uh, comedy karaoke En dat is zeg maar het voorlezen van moppen. Maar de lezer weet van tevoren niet hoe de grap gaat eindigen. Ja, en Belgische voetballers, die wilden wel even meedoen. We gaan even luisteren naar Simon Mignolet. En dat is de eeuwige Belgische reservekeeper. Wij België lachen graag met het feit dat Nederland niet mag meedoen op het WK. Maar ik vind dat niet grappig. Ik weet het pijnlijk dus om niet te mogen mee spelen. Ja. Ja, ja, ja, ik vind het een leuk concept, maar Mioulet is niet de enige wisselspeler die het moet bezuren. Ook uh, verdediger Laurent Simon wordt onbewust aangepakt door zijn collega Thomas Meunier. Onder de douche halen we graag onschuldig grapjes met elkaar uit. Zoals ons shampoo op elkaar ligt Of Simon zeggen dat hij morgen in de ploeg staat. Wat zei hij? Dat hij morgen in de bloes. <laughs> ik verstond hem <er> half. <laughs> en er was ook goed nieuws voor de man en de vrouw met een esthetisch verantwoorde blik op deze wereld. Ja, gouden medaillewinner Suzanne Schulting zegt namelijk dat uh, als haar uh, wordt gevraagd naar een eventuele fotoshoot voor Playboy, of ze dat zou doen of niet. Serieus, ik heb het hier dus al een keer een grootje over gehad. Hè? Zo van als we gevraagd worden voor de Playboy. Nou ja, ik heb niet. Ik weet het bedrag zou ook niet weten, maar als het wel gewoon. Uh gewoon echt wel veel is, weet je wel. Dat je gewoon even niet meer echt hoeft te werken. Nou ja, mm -hmm. Dan zou ik, het wel, zou ik het wel doen, ja. En uiteindelijk zei ze verderop in een interview... dat ze het voor 50k, dat is 50.000 euro, zou ze het doen. Frank is blij kijk je aan. Hebben wij nog 50.000 euro in de oude sok liggen? Nee, maar ik zou het er wel met alle liefde voor over hebben... en ik ben blij dat jij een crowdfunding-actie bent gestart hiervoor. Vies ja, deze week maakte Vitesse-trainer Henk Vrezer bekend... volgend jaar aan de slag te gaan bij Sparta-Rotterdam. Ja, hele opmerkelijke keuze natuurlijk van de bekerwinnaar... naar een club die volgend jaar misschien wel in de League speelt. Hoog tijd om die man eens kiezelhard te ondervragen... in onze alomgevreesde verhoorwagen. Geen sporter is onschuldig. En daar treedt bureau Sport tegenop. Vandaag in de verhoorwagen. Spreken wij met de heer Frezer, de heer Henk Frezer, alias Mr. Geel? Ja, dat klopt. Voetbal Inside stopt bij RTL 7. Het Nederlands elftal speelt verschrikkelijk goed. En Henk Frezer wordt komend seizoen trainer van Sparta Rotterdam. Dat noemen wij van Bureau Sport een rare week. Ja, ik kon me er alles bij voorstellen. Ja, dat mensen bij mijn keuze een bepaald idee hadden. Ja, maar wat betreft uw keuze voor Sparta... Max Verstappen die gaat toch ook niet opeens in een Lara Formule 1 races rijden, meneer Frezer. Nee, nogmaals, ik begrijp heel goed dat mensen daar zo naar kijken. Maar gelukkig zijn er ook een aantal zaken in de sport die je niet kan bevatten. U spreekt van jeugdsentiment en sprak in eerdere interviews uh, over uw eerste liefde. U beseft toch wel, met dit soort sentiment win je geen prijzen? Nee, nee maar gelukkig zijn de, de prijzen uh, altijd in verhouding wat bij de club past. Dus in dit geval... Uh, als je hem voor elkaar kan krijgen met Sparta om uh, boven in het uh, rechter rijtje of ergens onderin in het linker rijtje. Ja, dat is denk ik wel een reële uitdaging. Hopelijk op termijn. Valt uw nieuwe baan straks wel goed te combineren met uw kickbox-analyses naast Jack van Gelder bij Ziggo Sport? Nou, ik moet zeggen, die is wel uitstekend bevallen. en ik, ik ging er toch al geregeld heen. Dus uh, ja, nogmaals, naast, uh, naast Remy. Waar ik overigens ook meer dan geregeld contact mee heb. Ja, ik denk dat dat niet zou misstaan. nee. Ja, ik ken ook een trainer. Laten we hem voor het gemal, ge, gemak uh, geert jan Verbeek noemen. Ja, die kwam ja. daar niet zo goed mee weg met analyses op televisie. <laughs> nee, maar het gaat uiteindelijk gaat het om timing, hè. Je moet, uh, je moet weten wanneer je daar uh, je gezicht kan laten zien. Meneer Frezen, beseft u wel dat zaterdag 14 april een hele spannende dag gaat worden? Daar moeten ze me even mee helpen. Ja, dan is de wedstrijd tussen uw huidige club Vitesse... en uw nieuwe club Sparta. Sparta okay. heeft de punten verschrikkelijk hard nodig... in de strijd om degradatie. Bent ja. u dan bereid om met Vitesse... bijvoorbeeld zonder keeper te starten? <laughs> Kijk, het is duidelijk dat ik, dat ik bezig ben met Vitesse. En... Um... Ja, ik heb hier een waanzinnig mooie tijd gehad. En, uh, en dat wil je zo goed mogelijk afsluiten. Ik... Wat, wat dat betreft is die wedstrijd van morgen... Uh, het mes snijdt aan drie kanten. U kunt de Club Vitesse helpen. U kunt de Roda ja. verder naar beneden trappen in het belang van Sparta. En ja. daarbij heeft mijn collega Erik Dijkstra daar ook belangen bij... omdat hij FC Twente een warm hart toedraagt. <laughs> Kijk, dus ik kan in principe iedereen helpen. En, uh, en zelfs dat zal met gemengde gevoelens zijn... want ik heb, zoals jullie weten, waarschijnlijk uh, weten, uh, ook bij Roda... Een, een tweetal jaren gespeeld. En ook dat is een schitterende club. Dus Het zijn alleen maar uh, dilemma's op dit moment. Doet u eens een voorspelling voor die wedstrijd morgen tegen Roda JC? Um, ja, ik ga toch wel voor een, uh, een 2-0, 3-0 eerlijk gezegd. Nou, ik, denk, ik zie de heer Dijkstra hier tevreden uh, lachen. Duimpje omhoog. Meneer <laughs> okay. Vrezen, dank u wel voor uw tijd en uw openhartigheid. Graag gedaan, maar, dank onthoud u. Onthoud één ding. We houden u in de gaten. <laughs> dank u wel. Afgelopen maandag won het vernieuwde Nederlands elftal van succes-trainer Ronald Koeman... glorieus met 3-0 van Europees kampioen Portugal. Hofleverancier van deze succesformatie van de toekomst was Retteketet AZ. Ja, maar niet alleen oranje wordt goed gevuld door deze Noord-Hollanders. In totaal hadden 10 van de 11 basisspelers van AZ hadden interlandverplichtingen deze week. Ja, ongekende luxe en een van de verantwoordelijken van dit succes... is AZ-scout en eenmalig international Barry van Galen. Ja, en we hebben Barry van Galen vanochtend gebeld met de vraag... wat dacht jij toen je jouw jongens van AZ, Wout Weghorst en Guus Stil... toen je die zag debuteren in het Nederlands helftal? Eh, uh, nou, weinig aan <lacht> <lacht> Hey, Hé, uh, uh, Wout Weghorst, hè, is dat een beetje de, de, de Barry van Galen van deze tijd? Ik bedoel, met alle respect uiteraard. Maar hij is ook best wel irritant en uh, vervelend. <lacht> hè, af en toe een levensstootje hier en daar. Maar Hij is wel zo'n type, ja. Ja. Ik denk, maar ik denk dat hij het ook nodig heeft. Dus ik denk dat hij er beter van gaat spelen ja serieus. Ja? Maar jij werd er ook, ja. vond jij dat, dat, dat prettig als je een beetje uitgefloten werd? Ik vond het heerlijk. Maar Barry, maar Barry jij, jij bent echt fan hè, van Wout Weghorst. <laughs> ja, ja, ik ben echt fan, ja. Hé hey Barry, die, uh, Wout uh, Weghorst die gaat ook wel eens uh, wandelen hè, met bejaarden, oude vandaag. Is dat eigenlijk ook iets voor jou? Misschien <laughs> <laughs> ja, dat ik het wel moet doen, ja. ja. ja. Omdat je tot rust. Ja. Wijs. Het ja. hoofdje leegmaken. De... Huh? Of, of ga jij ook wel eens een stukje wandelen met Wout? Nee. Het kan wel gezellig zijn. Ja, ik. jij bent ook niet meer de jongste bedoel ik dan, hè? Dat... Ja. <laughs> ja. dat hij mij is. Ja. ja, dat, dat hij zo je af en toe eens jou opkomt <laughs> halen bij je aanleunwoning. En Ach. dat jullie even een stukje Ach. gaan wandelen. <laughs> dat is goed, hè. Hé, Barry, wat ik wel interessant vind, hè? Ik heb even een statistiekje erbij gepakt. Tien van de elf basisspelers van AZ... die zijn geselecteerd om in te te spelen. Hoe kan dat die godsnaam? Ja, die wil, ik weet niet. Ze willen gewoon heel graag elke dag beter worden. Ja, je zit al een hele jaar in een flow, dus uh, ja, ik snap het wel, dat we blijft we doorgaan. hey Marie, ja. we gaan het in de gaten houden, dankjewel hè. Jo, Hoi. Bye. Bye. Ja, met al dat Nederlands elftal geweld van de afgelopen week... zou je helemaal vergeten dat er nog een team vol met eredivisiespelers in actie kwam. We gaan het niet over Jong Oranje hebben nu, hè? Nee, man. Denk nou eens even wat meer out, the, out oh, of the box. muziekje. Ja, ik heb het over Curaçao met spelers als Leandro Bacuna oud-Groningen... keeper Eloy Room van PSV en, uh, en natuurlijk Antonio... die sneller rechtsbuiten die bij Go Ahead speelde. Ja, en afgelopen dinsdag worden de mannen van bondscoach Remco Bicentini... met 1-0 van Bolivia. Bakuna, goal. Ja, en nu is hij aan de lijn. Uh, Bondskoos Remco Picentini. goedemiddag. Goedemiddag. Hey, dat was een lekker Zuid-Amerikaans oefenpotje. Drie rode kaarten. Nou ja, ja, dat kun je wel stellen natuurlijk. Maar uh, nou ja, het was zeker geen uh, oefenpotje wat dat betreft. Het werd op de scherf van de snede gespeeld. En uh, ja, zo horen wedstrijden denk ik ook te spelen. Alleen het is natuurlijk... Uh, ja, niet voor de hand liggend dat, uh, dat je bijvoorbeeld al zegt... van nou ja, er vallen drie rode kaarten in zo'n wedstrijd. Ja, maar nou hoorden we jou toch zeggen, hè... Ja, uh, Curaçao je bijna net zoveel kans om mee te doen aan het WK... het volgende WK als het Nederlands elftal. Toen dacht ja. ik wel even, die meneer Byzantini, die is niet helemaal lekker. Nee, nou maar goed, maar kijk, als we bekijken... de, de periode die we nu doorlopen, zeker de laatste anderhalf jaar... waar ja. we ook een goede flow zetten, ook tegen uh, prima landen spelen... Uh, en natuurlijk, je hebt natuurlijk een droom en een doelstelling. En eh, die willen wij realiseren eh, naar Qatar toe. Eh, we hebben afgelopen jaar ook de Caribbean Cup gewonnen. Als ja. kampioen geworden. Daarna ook de Gold Cup gespeeld. Dus we krijgen steeds meer bagage en steeds betere spelers. Eh, waardoor het wel mogelijk is om inderdaad eh, naar dat WK toe te werken. Ja, Hoe gaat u eigenlijk te werk? Want probeert u dan jongens van Curaçao zo snel mogelijk te laten debuteren... zodat ze niet meer voor Nederland kunnen uitkomen bijvoorbeeld? Nou nee, dat niet. Kijk, het is natuurlijk wel zo dat uh, de jongens twee nationaliteiten hebben, of ze twee landen kunnen spelen. In dit geval voor Nederland en op, voor Curaçao. En vaak op jongere leeftijd die nog een um, vertegenwoordiger in de elftal of van het Nederlands elftal uh, zitten. Ja, die hebben nog een keuze te maken. Nou. Maar uh, daarbuiten hebben we natuurlijk een, een goed aantal spelers. Van Helo Rome uh, tot een Bakuna, uh, die, die gewoon nu voor Curaçao spelen. ...waar we een, een, een prima helft hebben op dit moment. Ja. Alleen, uh, ja, hij kan nog veel sterker worden. Ik vind het toch wel een gekke gedachte, hoor. We hebben al Marokko doet mee in de WK. Dat is ook gewoon voertal Nederlands. Hè? Veel Nederlandse jongens. Ja. En straks krijgen we Curaçao er ook nog bij. Leeft, ja. het, leeft het voetbal eigenlijk uh, zelf op, op Curaçao? Leeft het toch er erg? Ja, enorm. Het is eigenlijk een gekke huis geworden. Uh, nogmaals, uh, zeker na afgelopen juni... ...na winnen van de Caribbean Cup. Nou, dan staat het hele land op de kop. Dat zijn echt uh, Braziliaanse tafereelen, De hele, hele land danst zeg maar, als het ware. Ja. Ja. Maar het is ook een, een, een volle bak 100% steun die we hebben in de rug. Dat zie je ook met de wedstrijd nou met Bolivia. Het houdt niet op. En uh, ja, die steun kunnen we absoluut gebruiken. Ja. Maar, maar het is een hype, het leeft. En het is altijd lekker warm. Ik, ik denk dat wij ook maar supporter moeten worden voor Curaçao. <laughs> ja, waarom niet? Ja. Nou, dat is natuurlijk wel een voordeel natuurlijk. Hè? Het is wel 30 graden. Ja. Dus je hoeft je spieren wat minder uh, lang op te warmen wat dat ja. betreft. Nee, nou, meneer, met de entourage natuurlijk eh, fantastisch. Meneer Bissettini, heel veel succes met Curaçao... en eh, tot op het WK in 2022. U bent vanuit de uitgenodigd. Fantastisch. Hartstikke mooi, tot ziens. <laughs> Dank wel. Collega Dijkstra, heb jij gisteren ook zo genoten van de Passion? Prachtig. Oh, ik was weer tot tranen toe geroerd, Frank. even blij. Maar weet je wat ik echt mooi vind? De heilige Vlaamse wielerweek. En daar zitten we nu middenin. Ja, en die wordt zoals altijd op zondag afgesloten... met de hoogmis van het wielrennen, de Ronde van Vlaanderen. Ja, en vorig jaar won Philippe Gilbert natuurlijk... Eh, nadat Peter Sagan in het jasje van een Nederlandse toeschouwer was gereden. Een serieuze verstaan? Oh, ah, Sakan! Nee. Oh, nee! Nee! Nee! Kan niet waar zijn. Een jas in zijn fiets. Oh. Het is een onvoorstelbaar. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. oh. Nou. Ja, spektakel gegarandeerd hoor. Reden genoeg om even José de Kouwer even te bellen... de wielercommentator voor het Belgische Sportza. en de reden dat veel Nederlanders naar wielrennen bij de Belg kijken. Zeker en vast. Uh, goedemiddag meneer de Kouwer. Wat is dat dan toch met die Ronde van Vlaanderen? Waarom is dat zo verschrikkelijk belangrijk bij jullie? Ja, het is het eerste wielermonument bij ons in de regio... en dan uh, daar, daar gaan we dan vanuit. Ook de naam misschien, de Ronde van Vlaanderen. Misschien gaan Vlamingen daar, naar zich wel een klein beetje... Uh... Meer voorop maken. In ieder geval, het is uh, grote schoonmaak, zal ik maar zeggen. Uh, daar waar de ronde passeert. Ja. Wie is in uw ogen eigenlijk de grootste favoriet voor deze ronde? Wel, ik ga iemand uit de buurt nemen. Niet omdat hem uit de buurt is, maar omdat ik denk, ondanks dat anderen denken dat hem niet goed genoeg is, Greg van Avermaat. Ja, van Avermaat. Ja, ja, dat zou goed kunnen. Ja. Ja. Ja, en een ik, meld, ik had noem. verwacht dat u zou zeggen Peter Sagan. Uh, ja, klopt inderdaad, maar ik ga uh, van Avermaat. Uh, wil, wil absoluut ook zoiets. Absoluut die Rome van Vlaanderen winnen. Hij uh, is enorm geprikkeld, omdat toch wel, toch wel wat mensen en kenners denken of zeggen. Hij is niet zo goed aan andere jaren. Ik heb hem deze week nog aan de lijn gehad. Uh, ik ben ervan overtuigd dat van Avermaat. Heel, heel, heel, heel dicht en bepaald zal zijn. Oké, okay, ja. wij, wij, noteren, wij noteren Greg van Havenmaat. Ja. Maar wij hier in Nederland, hè, wij hier in de studio, wij zeggen... Nicky Terpstra, die won de E3. Die gaat winnen. Het eh, zou kunnen, ja. Dat is een van de schaduwfavorieten. Maar ik denk dat hij net tekort gaat komen. Maar dat is juist het mooie van de Ronde van Vlaanderen. Iedereen heeft zijn eigen idee. En dat maakt het juist mooi. Nou, over Nikkie Terpstra gesproken. Uh, de Belgische media die is altijd toch wel een tikkeltje zuur... als het gaat om Nikkie Terpstra. En dat is ja, uh, toch onze favoriete coureur. Hoe kan dat eigenlijk? Uh, daar heeft uh, Nikkie Terpstra zelf voor gezorgd... door een paar uh, fouten... Uh... Manoeuvres te doen tijdens de wedstrijd. Een paar foute bewegingen waar hij tegenstanders toch nogal brusk gaat schofferen en andere zaken. En dat zijn ze niet zomaar vergeten. Ja, hoor je toch bij, hè? Klein duwtje, meneer de Kouwer. Nicky is, Nicky, Nicky is een geweldige renner om, om in uw eigen team te hebben. En een vervelende tegenstander. Maar dat is op zich, dat is op zich een sterk waard. Vindt u dit een aardige jongen eigenlijk, Nicky? Uh, ik hoor van mensen die er mee werken dat het inderdaad een aardige jongen is. Hij heeft alleen de perceptie een klein tegen. Oké, okay, we wensen u een schitterende zondag. Met hopelijk aan het einde een Nederlandse winnaar. <laughs> ja, het mag van mij. Geen heb probleem. Ja, dat die Nicky Terpstra zo gehaat wordt in België, dat schrik ik eigenlijk een beetje van. Ja, dat is toch bizar. We hebben natuurlijk geprobeerd om, uh, om Nicky even te bellen, maar mijn hart onder de riem te steken. Maar die zit vol in zijn focus voor dit weekend, snappen we. Ja, en daarom bellen we zijn vrouw eigenlijk, Ramona. Want hoe is het nou eigenlijk leven met een man die de Ronde van Vlaanderen gaat, winnen, gaat rijden? Oei, uh, is het heel kort op de bocht als ik zeg niet te doen? Ja, ja. Nou, we willen er alles over weten, Ramona. Ja. Nee, hey, ja, luister, hij is, uh, ik moet eerlijk zeggen, voordat hij naar Harelbeke vertrok, uh, had ik eigenlijk zoiets van, nou, well, hey, als het op deze manier verder gaat, dan uh, mag hij van mij wel thuis blijven, Gewoon tot vlak voor de wedstrijd, want het ging echt heel relaxed. Ja, ja en die en heeft hij, hij was... gewonnen, hè? Hey? E3-prijs Harelbeke heeft hij gewonnen. Daarom, dus het was, uh, hij was heel ontspannen en heel relaxed, maar ik weet nog wel, vlak voordat hij volgens mij naar de Tireno ging of zo, toen dacht ik echt, oh, alsjeblieft. Ga en weg tot de half april, want uh, dit trek ik echt niet als je tot deze tijd thuis bent. Maar vliegt dan de, de hagelslag wel even door de ontbijtkamer? Of, uh... Nou ja, weet je wat het is? Kijk, natuurlijk lekker erop Dat hij gewoon niet te veel dingen buiten hoeft te doen, weet je. Maar het is, uh, ik heb ooit geleerd van, uh, van zijn oude ploegleider Sean de Braber toen ik hem leerde kennen in tour, zei hij tegen mij, het zijn geen invaliden, hè. Ze zijn wielrenners en ze zijn topwielrenners, maar ze zijn geen invalide. Ze kunnen echt wel zelf een broodje maken. Hey, het ja. valt ons op, hè? Maar wij kijken veel wielrennen, ook vaak op de Belg. De Belgische media die zijn altijd een beetje zuur over Nicky. Waarom is dat ja. eigenlijk? Ja, daar vragen wij ons ook af. Ja. Ik uh, nou weet je, Nicky is natuurlijk zo'n echte ras, echte, echte Noord-Hollander. Die zegt wat hij vindt. Uh, die ja, die zal nooit iemand uh, aan de mond praten. Dat zijn. Die Belgen natuurlijk niet echt gewend, denk ik. Maar vindt Nicky dat wel eens vervelend dan, dat er zo over hem wordt gepraat dan? Tuurlijk, tuurlijk. Iedereen vindt dat vervelend. Het is niet leuk, als zeker als het onterecht is. En, en afgelopen wedstrijd ook, de, als je gewoon de Belgen hoort, dan denk ik wel eens... Ach, man, hou toch je en, Ja, en uh, ga ze wat zinnig zeggen. Maar ja, ja. kijk, ze uh, zijn gewoon... Ze zijn voor de Belgen, ja. Ja, uh, nee, ja dat speelt mee, ja. En als je maar weet Ramona, wij juichen voor Nicky. Absoluut. Goed zo, goed zo. Ja. Ik ook, ik ook. <middels> Ja, zondag dus de hele dag op de bank... in de oude joggingbroek voor Vlaanderen's mooiste... maar er is veel meer mooie sport om voor thuis te blijven. Ja, we nemen even de agenda door. Zaterdagavond is er een heerlijk potje boksen op. Titelgevecht zwaargewicht tussen een knockout Anthony Joshua en Joseph Parker. Ook een hele grote kerel is dat. Ja, ja en de Nederlandse keuringes... die beginnen aan het WK in Los Angeles. Dat sla ik heel even over, Frank. Daar kan ik mentaal even niet meer aan. Daar kan, kan ik niet meer aan, dat kan ik niet meer aan Nee? Nee, Frans Bouwen trek ik daar niet meer. En verwacht jij zondag bij de paaspruntje een hap door je keel te krijgen? VVV Twente, het poesietje effect. Ik kan je dit wel vertellen. Als Twente die wedstrijd wint... Dan ga ik zo ongelooflijk op bij plaat, dan kan Thierry Baudet nog een puntje snuiven. Ja, trouwens. Ook dit weekend is de, de Euro-Hockey League in Rotterdam. Een soort uh, Champions League voor hockey. Zou ik normaal gesproken misschien niet zo heel erg warm voorlopen. Maar dit weekend is er namelijk wel iets heel bijzonders aan de hand. Ja, dat kun je wel zeggen. Er is namelijk een gloednieuwe spelregel... waardoor hockey nooit meer hetzelfde zal zijn. Filip Koken die doet dit weekend verslag voor de NOS. Filip, uh, uh, goedemiddag. Wat gaat er precies veranderen? Ja, eigenlijk twee dingen. Ja, vooral de puntentelling. Daar zullen jullie ongetwijfeld op doelen. Op doelen. Veel zullen voortaan voor twee tellen. En strafcorners nog maar voor één. En er is nog iets nieuws. Uh, shootouts. Uh, in de knockoutfase outfase kunnen wedstrijden die gelijk eindigen. beslist worden door shootouts. En terwijl hockey zo'n voorloper is geweest op het grond van video-arbitrage. moet ja. daar in één keer de videoscheidsrechter afgeschaft. Dat zijn okay. de twee dingen die veranderen. Ja, maar... Dat is wel gek hoor. Maar, maar waarom is in eerste instantie die regel ingevoerd dat die, uh, dat die uh, straf nog maar één punt oplevert en de veldgoal uh, uh, dus twee. Waarom? Ja, er, er zijn vooral critici, meestal van buiten de hockeywereld... die vinden dan dat uh, de strafcorner te belangrijk is geworden in het hockey... en dat het een beetje saai is. Dat vind zit ik. Dat zit ik, zit ik in. Ja. ja, dat vinden jullie ook. Jullie staan ook een beetje ver van het hockey af. Hè? Vandaar ja. dat je dat gelukkig krijgt. wel. De, de ja, gelukkig wel. Nee, ik zou trouwens zondag even die ronde van Vlaanderen overslaan... en lekker naar het hockey gaan kijken. hoor. <laughs> Maar er zijn er mensen die dat, die dat vinden en die denken... dan nou, uh, als we dan deze regel gaan invoeren... Nou, dan worden er vast veel meer velddoelpunten gemaakt. Oh, ja, okay. nee, ja, ik denk wel dat je krankzinnige uitslagen kan krijgen. Ook. Dat is misschien ook wel weer nou, leuk. Nou, dat dan. is al gebeurd. Ja? Want in de, in, de, ja, in de eerste voorronde, zeg maar... die Bloemendaal al moest spelen om in deze Euro-Hockey League te komen... in deze knock-out-fase... Ja. moesten ze al spelen tegen een Oostenrijkse club... en het werd dan 15-2. Dat is geen reclame voor het hockey. Nee, nee dat ik ben wil ik wel net gezegd. zeggen. Je. Ja, ja. Maar weet je, ik ga toch kijken zondag. Ik vind het hartstikke interessant wat er gaat gebeuren. Vind ik ook. Ik zou die ronde van Vlaanderen maar overslaan. Nou, nou dat gaat weer ver. Maar toch, dankjewel, Filip Koker. <laughs> Yes, de klok nadert de twee uur en traditioneel betekent dat dat we gaan afsluiten met uh, dit programma. Met de immer onbegrijpelijke, maar niet minder populaire onderdeel, de Mystery Guest. Mijn collega Frank Evenblij zal weer weg richting café om de keel open te zetten. En ik ga door middel van vragen proberen te raden wie er naast mij zit. Iemand uit de nationale, internationale sportwereld, de Mystery Guest. Mystery Guest, bent u er klaar voor? Ja, zeker Erik. Ja, ik ben net wakker joh. Ik lag nog even lekker in bedje. Oh, de, de klok gaat richting twee uur en u lag nog in bed? Ja joh, even rustig aan joh. Lekker even straks het saunaatje niet te gek. Maar uh, u bent toch wel sportief. Ja nou ja, ouwe reus, ik uh, loop toch al uh, gauw, uh, drie keer op en in aan het koelkastje... en heb ik het wel weer gehad van vandaag. Maar dan wel het nieuws geweest deze week, of wat? Onbegrijpelijk. Ik bedoel, Nederland wint met 3-0 van Ronaldo. En tien andere Portugeesjes. En die, die ploemen, die maakt zich druk over op. En wat staat er groot in de kranten? Dat zie je toch alleen in Nederland, jongen. Man, man, man. Oké, okay, dus uw naam stond blijkbaar in de krant? Ja, weet je wat is, ouwe reus? Je, je zet een keer een pruikje op en vervolgens gaan ze een beetje ik analyseren. Het gaat toch nergens over? Ja, maar wat, wat gaat er gebeuren dan even actueel nu? Nou jij ja, ik kan weer een jaartje of vier de hondenkoekje extra geven bij de ja, koffie. Frank Enst even blij. Met Pasen voor de deur, het is René van der Geijm. Ja, mooi toch? Even ah, de, met dat talpa en zo. kom op, nee. Weet je, het klinkt als een slechte imitator van Carlo had... die René van de Gijp nou doet met het grapniveau van Seth maar. Nou, ik dacht, het is toch wel leuk. Nou ja, vrolijk paas, Erik. God, kom je nog einde zoek? Pak je zeer er niet over. BNN Vara. Professor Mike Henny sprak over zijn delta-plan voor de taalstudies. Leerlingen zijn nieuwsgierig. Ik denk dat we dat als uitgangspunt moeten nemen. Leerlingen willen leren. Morgen is het Nederlands weer springlevend in de taalstaat. We ontvangen kinderboekenschrijfster Annette Schaap. Haar boek Lampje is genomineerd voor de Woutertje Pieterse Prijs. Verder de vijfde kandidaat voor de titel Beste Leraar Nederlands. In de digitaalstaat oud-politicus en columnist Peter van Heemst. Taalwetenschapper Antal van den Bos over hoe ons taalgebruik op sociale media verraadt wie we zijn. René Appel bespreekt de TNA van voorman Toenahan Kuzu. Morgen van 11 tot 1. 5 blijven. Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Bol.com heeft groot ingekocht. Dus zijn er 10 dagen lang superdeals. Met alleen vandaag een Apple iPad van 409 voor maar 349 euro. Ga dus snel naar Bol.com.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 De Nederlandse Verzekeringsmaatschappij voor alle verzekeringen. ASR. Goede Vrijdag en Pasen is Batavia Stad Fashion Outlet open van 10 tot 8.